De lezing die ik hier vanaf zal gehouden, uh, zet ik mij uiteen met een aantal thema's waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest, die enerzijds geleid hebben tot uh, de vertaling die ik samen met Patrice Rimmens gemaakt heb van het boek van Paul Virilio, Horizon Negatief, dat in, uh, een maand geleden is verschenen onder de titel Het Horizon Negatief. Uh, anderzijds uh, zet ik mij uiteen met thema's die wij in de Stichting Ter Bevordering van de Illegale Wetenschap uh, koesteren en die onder andere zijn vastgelegd in uh, een jaarboek dat wij uh, een paar maanden terug hebben uitgegeven en dat heet Arcade en het is hier vanavond ook te koop dus mocht u daar nog belangstelling voor hebben bij Lex die hier zit. Um, de titel van mijn lezing is Materie en Ruimteverlangen en sluit voor mijn gevoel slechts ten dele aan bij het voorgaande moet ik bekennen. Ik begin. Op 28 januari 1986 werd het ruimteveer Challenger gelanceerd. Deze had een satelliet aan boord die onderzoek moest gaan verrichten naar de Big Bang, de oerknal. Dat wordt algemeen beschouwd door fysici als het beginpunt van het universum, het moment waarop ruimte en tijd ontstonden. 28 seconden na take-off bevond het toestel de Challenger zich op 10.000 feet, op 3 kilometer. Zijn snelheid was toen Mach 0.5. Een halve macht. 20 seconden later passeerde het de geluidsbarrière Mach 1. Mach 1 zeggen ze eigenlijk. Na 1 minuut, 2 seconden zat het al op 35.000 feet, 11,5 kilometer, en Mach 1.5. 9 seconden daarna waren de laatste woorden van Mission Pilot Captain Michael J. Smith. E-O. Uh -oh. Direct daarna knalde het toestel uit elkaar. Het beeld van de exploderende Challenger is bekend, de camera's registreren vanaf grondniveau. Een oranje-gele rookzuil die zich verbreedde in een normale wolk. Naar linksboven buigt een kleine rookslang weg. Naar, rechts, naar rechtsboven een tweede die terugbuigt naar de oerwolk in het midden. Terwijl naar rechtsonder een stuk of tien dunne rookslangetjes wegwaaien en wegschieten. Voor het oog van miljoenen televisiekijkers spatte met de Challenger de oerknalsatelliet uit elkaar. De nevels daarvan verspreiden zich met de snelheid van het licht door, het, door de ruimtetijd van het media-universum. De wereld was in prime time en in real time getuige van de oerknal zelf. Deze knal had meerdere merkwaardige gevolgen. Ten eerste raakte de VS er hun voorsprong op de Russen in de wapenwetloop door kwijt. Dit leidde tot het curieuze feit dat het Westen opeens de Koude, woorlog, koude Oorlog had gewonnen, zoals we dagelijks in de krant lezen. Het leidde dus tot de internationale ontspanning waar de NAVO zich momenteel onverwachts en ongebeeld mee opgezadeld ziet. Onder de noemer van die ontspanning zette Gorbachev de ontwapeningswetloop in. Daarin zien we nu wekelijks de grootmachten complete legers, tankdivisies, wapensystemen en radarstations ontmantelen. Dat heeft niets te maken met pacifisme of iets dergelijks. Al die wapensystemen zijn niet meer belangrijk nu beide vijanden militair gelijkwaardig zijn geworden. Vanuit de vergelijkbare gelijkwaardigheid was de bewap bewapeningswetloop ook begonnen. Eind jaren 40, begin jaren 50, toen beide tegenstanderspartners zowel... A- als H-bommen konden maken, stelde zich het afschrikkingsevenwicht in. De onderlinge concurrentiestrijd spitste zich toe op de vraag wie zijn vijand het vaakste en vervolgens wie zijn vijand het snelste kon vernietigen. De bewapeningswetloop nam een wending toen op 4 oktober 1957 de eerste Russische kunst, kunstmaan werd gelanceerd. Deze werd ruim drie jaar later, op 12 april 1961, gevolgd door Yuri Gagarin als eerste menselijke man in de ruimte. De ruimterace waartoe de Amerikanen besloten, bracht op 23 februari 1963 John Glenn als eerste Amerikaanse man in de ruimte. En op 21 juli 1969 om 3.56 uur 56 kon astronaut Armstrong in luchtdichte verpakking als mens een kleine en als mensheid een grote stap maken door de maan op te wandelen. We kennen de spin-off van de ruimtereis: de introductie van de computer en de chip en de verbreiding van de televisie. De Eerste Wereldoorlog werd begeleid door de verbreiding van de stomme film. De tweede door die van de kleurenfilm en de derde wereldoorlog door de verbreiding van de beeldbuis tot in de huiskamer. De ruimtereis leidde overigens ook tot jogging en lichaamscultuur, tot vredesbeweging, optoelectronica en telematica. De bewapeningswetloop maakte als gezegd opnieuw een wending met de explosie van de Challenger. Was de inzet eerst het opvoeren van de snelheid van de aanvalswapens, nu ging men over op het opvoeren van de onzichtbaarheid van wapens voor de meest geavanceerde waarnemingsapparatuur. Zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Stealth, het onzichtbare vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht. Maar de explosie had nog een tweede effect. Door haar verloor de ruimte, en daarmee bedoel ik de buitenaardse ruimte, in één klap al haar charme. Dit jaar werd met drie jaar vertraging opnieuw een space shuttle in een, in een baan rond de aarde gebracht. Dat leidde tot een minimale mediabelangstelling en publieksparticipatie. De ruimte was ooit een ruimte van onbegrensde mogelijkheden geweest, waarop supermachten, science fiction en mediagebruikers hun fantasieën projecteerden. Nu is die ruimte een soort verkeersweg rond de aarde geworden. Daarop kan je gewoon een verkeersongeval overkomen, zoals de Challenger gebeurde. De ruimte was kortom haar mythische, onbegrensde en tijdloze dimensie kwijtgeraakt. Hollywood schakelde daarom direct van science fiction over op politiefilms en aanverwante aardse thema's. Een avontuurlijk reizen werd van de ruimte naar het verleden verplaatst. De boekenwinkels vulden hun schappen met reisverslagen uit voorgaande eeuwen. Toen, in voorgaande eeuwen, moeten er nog echt onontgonnen gebieden hebben bestaan. Toen kon je je nog niet overal uit de moeilijkheden redden door middel van je creditcard. In de tijd van het tosti-histoire waar we nu in zitten, is het enige echt onbekende de geschiedenis zelf. En daarover wil ik het nu even hebben. Van de mensheid is te lezen als één ononderbroken aanval op de materie, op het materiële aspect van de wereld. Voor de geschiedenis in aanvang nam, schijnt er een gelukzalige tijd te zijn geweest. De mensheid bestond toen uit hooguit een paar miljoen exemplaren. Als holbewoners der eerste dagen zwierf men een beetje rond en strikten wel eens een konijntje of ander klein dier. En verder leefden we toen volgens streng vegetarisch dieet. In onze gezellige kampementen, boshutten of grotten aten we gezamenlijk het vlees en de verzamelde planten. De rest van de tijd brachten we door met soezen, dromen, pootje baden, dansen, vrijen en verhalen vertellen. Een paar van ons begonnen rotswanden te beschilderen. Anderen zaten een beetje aan botten en takken te snijden of verzonnen nieuwe vallen en liederen. Onbekommerd trokken we in hordes van zo'n 25 rond in het landschap. Zonder bagage en zonder eigendom. Zonder familiebanden of chefs. Zonder angst en zonder religie. Toch was er één fundamenteel probleem. Bij aanvallen door wilde dieren als soortgenoten bleek de horde haar bestaan te danken te hebben aan haar vermogen tot snelheid. Het principe van de vesting bestond nog niet. Als bescherming beschikte de horde alleen over de tijd die ze op de aanvallers wisten winnen. De wilde dieren waar we toen de tijd mee te stellen hadden bezaten een verbluffend vermogen om te versnellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het versnellingsverlangen bij onze voorouders, de nomaden, opkwam. De geschiedenis begon toen het eerste voertuig van de soort werd ontdekt, de vrouw. Zij moesten spullen dragen die de horden in de loop der tijd had bijeengegaard. En zij verzamelden nu ook de planten. Ze zorgden dus voor logistiek en ravitaillering van de groep. Daar de gasten de mannen de gelegenheid om zich te specialiseren in de jacht op grofbeeld en op het voeren van oorlogen met andere hordes. Deze activiteiten vragen om een snelheid die niet is op te brengen als je al je keukengerij op je rug moet meedragen. Laat ik voor even citeren. Het gedome gedomesticeerde wijfje vormde de basis van de oorlogvoering omdat zij als eerste logistieke steun van de soort de jager ontlasten van de zorg om zijn onderhoud. Zoals een militaire bezittingsmacht, een gepenetreerd en veroverd territoire, herinricht om zijn strijdkrachten er gemakkelijker doorheen te leiden, net zo zal de gehuwde en gevangenvrouw onmiddellijk worden omgevormd tot een transportmiddel. Haar rug en heupen zullen model staan voor alle verplaatsingsmiddelen. De hele automobiliteit zal ontspringen aan deze infrastructuur, aan dit gestreelde en geslagen achterwerk. Alle verlangens naar verovering en penetratie komen bij elkaar in deze huishoudelijke reismachine. Goed. Werden dieren eerst gedood, of eerst gejaagd, gedood en direct geconsumeerd? Goed. Nu konden de mannen overgaan op het vangen van die dieren en op het bewaken en fokken daarvan in kuddes. Vergelijkbaar dus met het bewaken en fokken van vrouwen bij de instelling van het patriarchaat. Een en ander leidde tot de volgende doorbraak in de geschiedenis, een volgende versnelling van de soort... Die kwam met de verbluffende ontdekking dat het paard te gebruiken is als rijdier. De eerste ruiter zag het landschap om hem heen versnellen. In feite was hij de eerste filmkijker op de planeet. De eerste althans die naar bewegende beelden keek terwijl hij zelf min of meer stil was. Hij werd zelf een bewegend beeld voor wie hem zag langschaloperen. Vervolgens ontstond met de introductie van paard en wagen de noodzaak om wegen aan te leggen. Dit gebeurde voor het eerst in Mesopotamie in het tweede millennium, voor de aanvang van onze jaartelling. De aangelegde weg wil zich, anders dan de ruiten nog verplicht is, niets meer aantrekken van het landschap waar hij doorheen komt. Hij wil een rechte lijn zijn, een geometrische abstractie, de kortste verbinding namelijk tussen twee punten. Daartoe moet hij het relief van het landschap, de heuvels, dalen, rivieren, moerassen en dergelijke, ontkennen en wegwerken. De weg wenst geen oponthoud tegen te komen. Hij wenst direct het punt van vertrek en het punt van aankomst aan elkaar te schakelen. Nu, koste, nu kostte dat nog heel wat moeite en tijd in het tijdvak van de metabolische voertuigen, vrouw en paard. Van Caesar tot Napoleon zal de maat van de snelheid en de verplaatsing overigens juist dit paard blijven. Een nieuwe tijd brak pas aan met de ontdekking en introductie van de technologische voertuigen. Dat te zeggen met de uitvinding van de stoommachine en de trein begin 19e eeuw. Toen brak met de industriële revolutie ook de revolutie van de verkeersmiddelen uit. De spoorweg boort zich letterlijk door het land heen. Het is een penetratiemiddel dat zich een weg baant door bergen en over dalen. Het laat de passagiers stilzitten terwijl het landschap langs raast. En daarmee bereidde de trein de kijkersblik voor op de introductie van de film op 28 december 1895. Ook bij film zit men stil terwijl de beelden langs razen. En het is geen toeval dat de eerste film aller tijden nu juist een trein tot onderwerp had. De aankomst namelijk van de trein in het station La Ciutat van de gebieden Lumière. Ook de eerste film waarin niet meer één lange sequentie werd getoond, maar waarin meerdere sequenties aan elkaar werden gemonteerd, ging overigens over een trein. Het was The Great Train Robbery van Edwin Porter uit 1903. De trein realiseerde iets op land wat tot dan alleen door schepen gerealiseerd kon worden. Het trok werkelijk een rechte lijn, of eigenlijk twee, rechte lijnen, twee parallele lijnen, van punt A naar punt B. Een ongelukje in de geschiedenis van de snelheid was de uitvinding van de auto... ...die ertoe dwong een enorm netwerk van autowegen door het land aan te leggen. Maar ze dwong ook de inzittenden van de wagen... ...om de directe relatie met de omgeving door te snijden. Eerst schermde de bestuurder zich af met een motorbril. Vervolgens met een voorruit, terwijl het dak nog open was. En daarna ging men over op de binnenbesturing. Het rijden in een afgesloten voertuig. En dat is een soort huiskamer op wielen waarin men zich dan ook thuis kan voelen. Dat zeggen. Waarin hoeft men zich geen rekenschap te geven van het bestaan van de buitenwereld. Dat de wereld desondanks gewoon blijft bestaan, realiseert men zich pas bij een auto-ongeluk. Dan worden de inzittenden zich plotseling bewust van het feit dat zij niet naar een filmprojectie van landschappen en autowegen zaten te kijken, maar dat zij zelf geprojecteerd waren, vooruitgeschoten door de kracht van de motor. Met de introductie en verbreiding van trein en auto onderging het landschap over de hele wereld een ingrijpende metamorfose. De materie die hinderlijk het verlangen naar snelheid in de weg zit, werd ruktzichtloos aan de kant geschoven. Het land werd opnieuw gekoloniseerd en verkaveld. Het 20e-eeuwse landschap heeft daardoor niets, maar dan ook niets meer te maken met het landschap waarin we van de oertijd tot het eind van de 18e eeuw hebben geleefd. Niet alleen zijn heuvels, rivieren, dalen en aanverwante reliefs uitgegraven, overbrugd en opgevuld, niet alleen is ook het stedelijke landschap opengebroken, doorploegd en, en voor een aanzienlijk deel afgebroken en rechtgetrokken. Wat beslissender is, is dat het landschap voor de reizigers totaal onwerkelijk is geworden. Werkelijk zijn voor hen alleen de verkeerstekens en voor een geringer deel de overige verkeersmiddelen op de autobaan. Pas bij pech onderweg herinneren we ons iets van de materialiteit van het leven op aarde. In de 19e eeuw werd ook een ander type verkeersmiddelen geïntroduceerd: de telegraaf en de telefoon. Daarin kan men zich naar de verste uithoeken van de wereld verplaatsen terwijl men op zijn plaats blijft zitten. Een telefoongesprek is alleen maar mogelijk juist doordat de fysieke afstanden binnen het gesprek worden ontkend en weggewerkt. Er bestaat alleen nog een punt van aankomst en een punt van vertrek. De weg ertussen is verdwenen. De wereld is in een telefoongesprek overbodig geworden. Bovendien is het lichaam eigenlijk ook overbodig. Alleen de stem en het gehoororgaan doen nog mee. Oeps. De hele fysieke en fysische aanwezigheid van lichamen in ruimte en tijd is daardoor een relikt uit vroeger tijden geworden. Uit de voorgeschiedenis, dat we zeggen uit de geschiedenis voor de telefoon. De tendens is dus het waardeverlies van het landschap, het overbodig worden van de lichamen, het immaterieel worden van de reis, het irreëel worden van de wereld. En de voorspelbare consequentie daarvan is het opgeven en vernielen van landschap, steden en mensen. Deze tendens nu zette zich versterkt door in de 20 e eeuw. Het vliegtuig heeft het land helemaal niet nodig voor de lichamelijke verplaatsing. De voortstuwingssnelheid van het toestel door de atmosfeer is de weg waarlangs het zich beweegt. Bij aankomst op aarde is de fysieke presentie van gebouwen, wegen, grenzen en dergelijke alleen maar hinderlijk en tijdrovend. Hoe sneller je gaat, des te sneller de wereld veroudert. De hele wereld is een restant uit de voorgeschiedenis van de snelheid. Als het ware spontaan roept dit het verlangen op om de aarde te verlaten. De ruimte, de orbitale en siderale ruimte, bedoel ik dan werd de plaats, of eerder de niet-plaats, waarop het collectieve verlangen naar beweging zich begon te richten in deze eeuw. Bij de introductie van de Rijksautobaan in Hitler-Duitsland werd de waarde van die autobanen niet zozeer verbonden aan het snel van A naar B kunnen rijden, maar vooral aan het schitterende gevoel van vrijheid en ruimte dat autorijden oproept. De autobaan was in de eerste plaats een esthetisch project. Het was gericht op de productie van een esthetische, kunstmatige ruimteervaring. Het project was overigens pas geslaagd wanneer deze ruimteervaring... ...zich als een spontane, natuurlijke gewaarwording aan de weggebruiker opdrong. Dat is kenmerk van fascistische esthetiek. Dit ruimteverlangen nu kwam in de knel toen in de jaren 50 en 60... ...de autowegen begonnen vol te raken met files, vrachtwagens en zondagrijders. Het ruimteverlangen, anders gezegd het verlangen naar een bevrijding... ...uit de fysieke gebondenheid aan de materialiteit van de wereld... ...en dus aan de dwang van het maatschappelijke leven... Dit ruimteverlangen werd een andere ruimte en vrijheid toegewezen, de ruimte buiten de aarde namelijk. Deze gerichtheid op de ruimte was de oorzaak van de impact van de eerste Russische ruimtevaart. Alleen in de ruimte kon het Vrije Westen nog zijn vrijheid projecteren, dat wil zeggen zijn bewegingsvrijheid. En nu waren zij, de Russen, er het eerst. Dit nam het karakter aan van een aanslag op de mannelijkheid van het Westen. Dit was een mannelijke manie om de eerste te zijn... Had zich millennia lang op het vrouwenlichaam gericht. En deze maan was maatschappelijk geïnstitutionaliseerd in de eis dat de vrouw maagdelijk het huwelijk inging. Met de vervanging van metabolische door technologische voertuigen in de 19e eeuw had deze eis al aan vanzelfsprekendheid ingeboet. Het verlangen om te penetreren had zich meer en meer gericht op onbekende maagdelijke landschappen. Deze tendentie is overigens terug te voeren op Napoleon, hij immers introduceerde de bewegingsoorlog. ...en keerde daarmee de krijgskunde van bijna 2000 jaar ondersteboven. De klassieke strategie was erop gericht de burchten en later de ommuurde steden van de vijand te omsingelen. Zo vormde ook huwelijk en gezin de burcht, zeker de ommuurde stad waarin de vrouw werd omsingeld en opgesloten. Deze omsingeling nu verving Napoleon door de strategie van de penetratie, het massaal binnentrekken in het territorium van de vijand. Napoleon rukte op naar Moskou en stuurde miljoenen mannen de wegen van Europa op, op weg door onbekende en gigantisch grote ruimtes... In feite verving hij daarmee het verlangen naar het vrouwenlichaam door het verlangen naar de onbegrensde ruimte. En die ruimte was in onze eeuw alleen nog buiten de aarde te vinden, in ieder geval naar de Tweede Wereldoorlog. Toen de Russen dus als eerste in die ruimte penetreerden, leidde dit tot hysterie in het Vrije Westen. Met het betreden van de maagdelijke maan, de maan die vanaf de klassieke oudheid als, vrouw, als vrouwelijk is ervaren, in de gedaante van de godin Hecuba, He die de jongens het hoofd op hol bracht, zoals ze toen zeiden, Herstelde de westerse, met het betreden van de maagdelijke maan herstelde de westerse man zich van deze slag. Hij wist zich van zijn mannelijkheid verzekerd. En curieus genoeg zagen we hierna het feminisme aan haar toch beginnen. Hoe dat verder ook zei, we moeten wel bedenken dat het ruimtereizen plaatsvond in het tijdperk van de moderne media. Dat we zeggen het gebeurde op de televisie. Het prototypische object van onze tijd. In de televisie is de hele wereld aanwezig op de plaats waar wij gewoon zijn blijven zitten. Het beeld van plaatsen van over de hele globe komt onophoudelijk aan op het beeldscherm bij ons thuis, zonder dat we nog hebben hoeven te vertrekken. Het vertrek bestaat dus eigenlijk niet meer, alleen de aankomst is nog over. De aankomst van de beelden in de kathodebuisversneller van het televisietoestel. Ruimte is te definiëren als hetgene dat voorkomt dat alles zich op dezelfde plaats bevindt. Je kunt erom zeggen dat met de televisie de ruimte is opgeheven. De ruimte is zijn betekenis, zijn realiteit kwijtgeraakt. Dit duidde zich ook in de bewapeningswetloop die, als gezegd, gelijk opging met de verbreiding van de televisie. Na de Tweede Wereldoorlog denkt geen enkele moderne machten meer aan het territorium van de vijand te veroveren. Land is eigenlijk alleen maar hinderlijk en de inwoners van het land zijn niet meer bruikbaar voor legers of industrie. Soldaten en arbeiders zijn immers vervangen door technologische hoogstandjes. Al die lichamen die nog te eten moeten hebben ook, zitten alleen maar in de weg. Als de kans zich voordoet, gaat de moderne staat er dan op toe over de eigen bevolking uit te roeien. Dit is al gebeurd in Cambodja, of democratisch Campuchia, zoals het in die tijd heette. Daar verklaarde de rode Khmer over de eigen bevolking, we winnen niets door ze in leven te laten, we verliezen niets door ze te laten sterven. Iets dergelijks hebben we ook zien gebeuren in El Salvador, Argentinië, Iran, en we zullen het nog veel vaker gaan meemaken omdat het inherent is aan de geschiedenis van de snelheid. Maar het stuk voor stuk afslachten van de eigen burgers in een suïcidale staat als Cambodja is bij de huidige stand van de techniek een nogal verouderd handwerk. Met kernwapens is het vijandelijke en daarmee onvermijdelijk ook het eigen territorium moeiteloos totaal te vernietigen. Het vernietigingspotentieel is zelfs zo groot dat de aarde als geheel een keer of 50 kan worden platgebrand. De grootte van het vernietigingspotentieel is dan ook helemaal niet meer belangrijk. Het ging er in de bewapeningswetloop om wie als eerste de tegenstander kon extermineren, hoe vaak doet er dan niet meer toe. De inzet van de bewapeningswetloop was en is de snelheid van de transportvectoren van het wapenpotentieel. De oorlogvoering is niet meer gericht op het veroveren van territor, van ruimte dus, maar op het veroveren van de tijd, op het sneller zijn dan je tegenstander. Ook in de economie is het enige wat nog in waarde toeneemt de tijd, de prijs van de tijd. De factor tijd heeft de factor ruimte verdrongen, net zoals in het televisietoestel de ruimte, de uitgestrektheid van de aarde aan de kant is geschoven door de verkorting van de tijd die nodig is om de beelden door te stralen. Daarom is het televisietoestel ook een wapen, het vernietigt de ruimte. Snelheid is de essentie van de oorlog, schreef de Chinese strateeg Sun Tzu in zijn klassieke handboek De kunst van het oorlog voeren uit 500 voor Christus. Tegenwoordig is snelheid zelf oorlog en Paul Verlidder kan het niet vaak genoeg benadrukken. Het is een oorlog gericht tegen het bestaan van de wereld als zodanig. Om een klassiek voorbeeld hiervan te geven uit het terrein van het politieke. Ten tijde van de Cuba-crisis in 1962 was de waarschuwingstijd van een nucleaire oorlog 15 minuten. Door de plaatsing van, de lanceer, van lanceerinstallaties voor Russische raketten op Castro's eiland... ...dreigde deze tijd, te worden, deze, deze tijd te worden teruggebracht tot 30 seconden. Dat kon president Kennedy niet accepteren. Het conflict werd, zoals bekend, opgelost... ...door het aanleggen van de rode telefoon. Via die hotline konden het Witte Huis en het Kremlin... ...in voorkomende gevallen overleggen over nucleaire moeilijkheden. De telefoon was altijd nog sneller dan de raketten. Tien jaar na de Cubaanse crisis was de normale waarschuwingstijd... ...al niet meer dan een minuut of vijf à tien. Nixon en Brezhnev... Sluiten dan de SALT-1-verdragen. Die hadden even als de huidige verdragen... ...iets met ontspanning of pacifistische oogmerken te maken. Het militair-wetenschappelijke complex... ...ging gewoon door met het voorbereiden van de derde wereldoorlog. Want laten we dit goed beseffen. De derde wereldoorlog zal nooit gevoerd worden... ...omdat die oorlog bestaat uit de voorbereiding tot die oorlog. Dus uit de bewapeningswetloop. Deze oorlog is gericht op het uitputten uitputten van elkaars en de eigen economische, politieke en intellectuele hulpbronnen. Het is een oorlog van de militairen gericht tegen de eigen burgers. Militairen in Oost en West hebben er zelfs het belang bij dat ze doorgaat. De Koude Oorlog mag dan zogenaamd afgelopen zijn verklaard. De oorlog zelf gaat gewoon door. De Salt I akkoorden uit 1972 waren een poging de politieke beslissingsmacht over militaire ondernemingen te redden. Het uit oertijden stammende recht van de vorst of het staatshoofd om een oorlog te beginnen dreigde hem te worden ontnomen door de waarnemings- en beslissingssatellieten van de militaire automatisering. Vijf minuten is domweg te weinig om te beslissen over een oorlog die het lot van de hele wereld kan beëindigen. De SALT-verdragen en ook de zogenaamde ontspanning die Gorbatschow en Rekent tot stand wisten te brengen, hebben de versnelling van de beslissingstijd echter geen zins een halt toegeroepen. De, de beslissingstijd omtrent militair ingrijpen zal de staatshoofden de, binnenkort definitief uit handen worden genomen. Door de installatie van laserwapens. Zelfs de snelste raket, raket gaat niet harder dan 3 km per seconde. Maar lichtwapens gaan met een snelheid van 300.000 km per seconde. De aanval is daarmee al achter de rug voordat je door hebt dat er iets aan de hand was. Te beslissen is er niets meer. Dat laserwapens op dit moment niet te bouwen zijn omdat ze een onvoorstelbare dosis energie verbruiken. En bij gebruik zichzelf vernietigen doet er hier niet toe. Waar het hier om gaat is de algemene tendens te beschrijven. Als iets, of dat nu de politiek, het landschap of de bevolking is. Als iets zich inschakelt op de versnelling, dan leidt dat onvermijdelijk tot de verdwijning of de gewelddadige vernietiging ervan. Maar om op de televisie terug te komen. Het kenmerkende aan televisie is dat wat ze te zien geeft totaal oninteressant is. Televisie heeft in navolging van paard, trein, auto, vliegtuig en film... Het landschap, de stad en alle gebeurtenissen daarin omgevormd tot bewegende beelden. Wat we zeggen, tot tekens, tot informatie. Maar als informatie is de opstand op het plein van de eeuwige vrede gelijkwaardig aan een binnenbrandje in een bejaardenhuis, een reclame voor kattenbrokjes of een aflevering van de Schwarzwaldkliniek. Informatie als zodanig is leeg. Net zo leeg en woestijnachtig als de wereld zelf is geworden waar we erheen razen in onze snelle transportmiddelen. Het enige leuke aan informatie is nu juist de snelheid waarmee ze langskomt. Zodra dat tempo verlaagt, grijpen we naar de afstandsbediening en schakelen over op een ander televisiekanaal. De tendens van de moderne tv is gericht op het sneller omschakelen van het informatieaanbod dan de kijker geneigd is om te schakelen op een ander kanaal. Het voorbeeld daarvan is natuurlijk de panische montage van de videoclip. Maar het tempo van de videoclip is de maat van het hele televisiegebeuren geworden. De traagste factor uit een proces bepaalt de snelheid van het hele proces, zegt de wet van de bottleneck. Zo bepaalt de snelste factor uit het proces de mate van verveling die de tragere onderdelen ervan oproepen, luidt de wet van het hedendaagse televisiekijken. Iedere televisiezender die langzamer wenst te gaan dan de videoclip, is net zo volk aan het worden als volksdansen of schapenscheren. Dat wil zeggen, het is alleen toeristisch interessant en is dus een vorm van vakantie, van geplande verveling. Met levende cultuur of het echte leven heeft het niets meer te maken... Die breken pas weer aan als we thuis zijn, terug in het heden. De gelijkschakeling van de wereld tot informatie is een vorm van vermenging van oorspronkelijk strikt gescheiden zaken tot een nieuw geheel. Informatie doorbreekt de grenzen tussen de genres, leidt tot een totale fusie-confusie van fictie en realiteit. Daarom worden filmsterren president en daarom pogen politici een vroegere grandeur te behouden door televisiepersoonlijkheid te worden. De klassieke oppositie tussen fictie en werkelijkheid heeft haar inhoud verloren. Dat heeft de wetenschap erkend sinds de relativiteitstheorie. Ware theorieën bestaan niet meer. Theorieën zijn waar voor zolang ze duurt. Er bestaat alleen nog fiction science. Deze vermenging van oorspronkelijk nauwkeurig gescheiden zaken is een tweede kenmerk van alles wat zich inschakelt op de versnelling. In snelle verkeersmiddelen worden de meest uiteenlopende onderdelen, genres en elementen gefuseerd tot een nieuw geheel. Om snel te zijn moet een auto aerodynamisch zijn. Dat zou zeggen, de materialiteit van het voertuig moet versmelten met het fluïde aspect van de lucht. Om de luchtweerstand tegen het vooruitrijden te doorbreken, moet het voertuig zelf min of meer vloeibaar worden. Dat wil zeggen, druppelvormig, afgeplat, gladgestreken. De auto moet dus net zo plat worden als de woestijn van de autoweg of de racebaan waar hij overheen scheurt. De auto is zelf een woestijnvorm. De TELS, het onzichtbare Amerikaanse spionagevliegtuig, gaat hierin nog een stapje verder. De vorm van het toestel is niet alleen een gevolg van zijn aerodynamica, maar ook van zijn vermogen om onzichtbaar te blijven voor radargolven. Het silhouet van het toestel is niet alleen een afgeleide van zijn voortsturingssnelheid, maar ook van de razendsnelle reacties van de computers die het instabiele toestel in evenwicht houden. Nu is dat ook het geval bij alle andere moderne jachtvliegtuigen, maar de vorm van de stelt wordt bovendien bepaald door de detectiesnelheid van de radargolven die door het toestel worden geabsorbeerd. De meest diverse materialen van metalen en elektronica tot lucht en luchttrillingen bepalen dus het uiterlijk van deze vliegende woestijn. inschrompelen van de ruimte in het televisische germ. Anders gezegd, met het opheffen van het reliëf van de afstanden op aarde. Of nog anders gezegd, met de omvorming van de wereld tot een woestijn van de, teken, tot, de tot een informatiewoestijn van een reeks beelden, luchtspiegelingen of fata -mogana. Of om het nog anders te zeggen, met het vernietigen of uitputten van de materialiteit van de wereld en de ruimtes op aarde, ruimtes die desondanks weer volliepen met verkeersmiddelen, kwam het verlangen naar de buitenaardse ruimte tot volle ontplooiing. Dit verlangen kwam in het Westen pas goed aan het oppervlak van het mediale onderbewuste, ten tijde van de Sputnik en Yuri Gagarin. Het bereikte in Nederland zijn hoogtepunt met de lancering van Wibble Ockels in een baan rond de aarde. Dit ruimteverlangen echter liep stuk op de explosie van de Challenger. De ruimte, wat we zeggen de totale bevrijding uit de fysische en fysieke gebondenheid van het leven op aarde? Die ruimte bleek iets te zijn waar je met volle vaart tegenaan kon knallen. ...en die botsing overleefde je niet. De orbitale ruimte bleek zelf uit een veranderlijk soort materie bestaan. Je kunt ook zeggen, de materie... ...die de hele Westerse geschiedenis door... ...in steeds grotere mate ontkend was... ...nam braak en sloeg terug. De materie had geantwoord op de uitdaging... ...de challenge die haar was gesteld. Opeens werd de televisiekijker ermee geconfronteerd... ...dat hij of zij... ...ondanks de meest dwaze verlangens... ...nog steeds gewoon een lichaam was. Lichamen... We zijn lichamen die hier op aarde rondwandelen en die vreemd genoeg aanwezig zijn in de tijd. In het tijdvak van de posthistoire bleek de televisiekijker opeens de overlevende te zijn van de geschiedenis van de mensheid. Weliswaar probeerden de televisienetwerken de wraak van de materie te neutraliseren door de explosie van het ruimteveer tot in den treuren te, te herhalen. Ze hoopten er zo op bijkans gewelddadige wijze vervelende informatie van te maken. Maar dat lukte niet. De explosie was en bleef op duistere wijze fascinerend. De ruimte had haar aantrekkelijkheid verloren door het verlangen naar voor het verlangen naar vrijheid. Echt boeiend en de moeite waard, echt fascinerend en dus angstaanjagend, echt werkelijk, was de explosie, de catastrofe, de fatale kettingreactie. De vredesbeweging had tot dat moment jarenlang een apocalyptische stemming weten te verbreiden. Het middel dat ze daartoe gebruikte was de angst voor de uit de ruimte op ons neerkomende atoomraketten. Op zich, op zich sloeg die angst nergens op, die atomenbommen waren toen al aan hun 40e verjaardag toe en een paar meer of minder maken ook niet veel uit. Maar de buitenaardse ruimte als imaginaire ruimte voor onze angsten en verlangens was toen nog actief. Alles wat met de ruimte verbonden was, had toen nog impact. Toen de ruimte haar speciale karakter verloor en gewoon een openbare weg werd, verloor ook de vredesbeweging opeens al haar impact en charme. De vredesbeweging had het einde der tijden voorspeld als een explosie die net zo krachtig zou zijn als de knal die het begin der tijden had veroorzaakt. Die explosie maakte de wereld live mee met de Challenger en daarmee hadden we het einde der tijden ook alweer achter de rug. Van toen af richtte de behoefte aan de apocalyps zich, wederom als het ware spontaan, op een reële catastrofe die zich in het heden voltrekt. Na de Challenger zijn we ons er collectief van bewust geworden dat het einde der tijden veroorzaakt zal worden door de milieuvervuiling... Deze doet zich niet langer voor als één enorm bevrijdend slotakkoord, als een dreun die begin en einde verenigt, zoals dat in een effectieve mythe behoort te gebeuren. Deze catastrofe heeft het karakter van een onomkeerbare en fataal verlopende kettingreactie. De natuur, het landschap, waren in de afgelopen 200 jaar verdwenen en omgevormd tot de coulissen van het versnelde reizen. Nu keren ze terug in de vorm van het milieu waarin een vertraagde explosie plaatsvindt, van gifbelten via zure regen tot het gat in de ozonlaag. Via deze Zuidpoolse trechter valt ruimte nu de aarde aan in plaats van omgekeerd. Daarmee zijn we terug bij de oermens die vreesde dat de hemel op zijn hoofd zou vallen. Zouden we nu eens heen kunnen? De milieucatastrofe komt. Daar is geen ontkomen aan. Dat is het kenmerk van iedere overtuigende apocalypse slotten. Politieke maatregelen helpen niet, zeggen de politici zelf notabene. Ook de leegte biedt geen wijkplaats meer. Want de leegte is nu juist het milieu geworden. De ruimte is al helemaal geen plek om heen te vluchten meer. Maar de aardkorst, de aardkorst is de bodem van de leegte. Zoals de ruimte de bovenkant ervan was. Na terugkeer op aarde, na het ruimteavontuur, is er nog maar één richting over: de volheid van de materie in. En zie de drang om ondergrondse gangen te graven, om kanaaltunnels en treinroutes aan te leggen. Denk aan de TGV, Of denk aan het Planetramproject project in de Verenigde Staten, waarin een tunnel van New York naar Los Angeles is gepland, zogenaamd om er een trein met een snelheid van macht 20, 22.000 km per uur, doorheen te jagen. Denk ook aan de CR CERN onder Geneve. 20 kilometer een uh, ondergrondse gang met een cirkel, van een cirkel met een straal van 20 kilometer waar deeltjes erin worden gejaagd. Ik denk ook aan de plaats waar we nu zijn. Na het graven van deze tunnels was men blijkbaar zo moedig te erkennen dat het zogenaamde nut ervan altijd alleen in de mythische sfeer had gelegen en dat het met een verkeersplan niets te maken had. Na het, verruim, na het ruimteverlangen, nu dus het verlangen om in het lichaam van de aarde te penetreren. Maar ook in het eigen lichaam, zie de endoscopie, het vermogen om met medische camera-apparatuur in levende lichamen rond te kijken. Deze subcontinentale en subcuticulaire manies vormen de tegenhanger van de vastgelopen verovering van de ruimte, de leegte en de woestijn. Om Virilia te citeren. Met onze obsessie om leegte te scheppen, zullen we de dichtheid van de stoffen niet langer tolereren. Het scherm van het territoriale lichaam is reeds uitgebreid gepeild door seismografisch onderzoek door radar, sonar en laser. Binnenkort zal het worden verstrooid en als hulpbewoners der laatste dagen zullen we dan de massa van ons leger, hemellichaam belegeren, zoals we vroeger het oppervlak ervan, oppervlak ervan hebben veroverd en ingericht. De duistere dichtheid van onze planeet zal verschijnen als de laatste te bevolken horizon, maar ditmaal nou wordt de schaduw bevolkt. En dat zal uiteindelijk niet meer zijn dan een terugslag, een ondergrondseffect van de verovering van de ruimte, de terugtrekking, de achterwaartse beweging van onze soort naar het centrum van de materie. Ontspanning, bevrijding zullen alleen nog te vinden zijn door naar de kant van de objecten over te lopen, door, de, door te verzinken in de materie, door te penetreren in onszelf en in moeder aarde. Nadat heel onze geschiedenis erop gericht is geweest om de materie te laten verdwijnen door middel en ten dienste van de snelheid en de versnelling, rest ons blijkbaar nu nog maar één verlangen, zelf te verdwijnen in de materie, in de totale stilstand. Er staan ons nog wonderlijke dingen te wachten.